Michel Koenen met het NOS-journaal. In de VS zijn er nu meer dan 2 miljoen coronabesmettingen... blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Eind april was de VS nog het eerste land dat een miljoen besmettingen telde. In het land zijn ook de meeste mensen overleden door het virus, bijna 113.000. Een zeggen zegt dat de versoepeling van de maatregelen in veel staten... heeft geleid tot een opleving van het virus. Ook is er een kans dat het aantal besmettingen door de protesten tegen politiegeweld en racisme... de komende tijd gaat toenemen. Telefoonaanbieder Vodafone kampt met een grote landelijke netwerkstoring. Veel mobiele klanten kunnen niet bellen of gebeld worden. Volgens het bedrijf zijn er problemen in het datacenter. Het is niet bekend wanneer de problemen verholpen zullen zijn. En Ook is niet duidelijk wat de exacte oorzaak is en hoeveel klanten zijn getroffen. Bij de winkels van Action zijn veel schappen leeg vanwege een leveringsprobleem. Tegen BNR zegt de winkelketen dat de problemen komen doordat distributiecentra in Frankrijk, Duitsland en Polen wekenlang hebben stilgelegen. Allemaal vanwege corona. Ook zijn leveringen uit China vertraagd. Volgens de keten is het in het slechtste geval 15% van het assortiment niet op voorraad. En wandelliefhebbers kunnen toch nog de Nijmeegse Vierdaagse gaan lopen. De officiële is afgelast vanwege het coronavirus. Maar de Koninklijke Wandelbond Nederland lanceert een app waarmee iedereen zijn eigen Vierdaagse kan lopen. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor een route van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag. En die kunnen ze dan eind volgende maand lopen. En iedereen die meedoet krijgt een aandenken, al is dat niet het Vierdaagse kruisje. Het weerocht is bewolkt en het trekt regen over het land. Het wordt 18 tot 20 graden. Later op de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen wordt het flink warmer met 24 tot ruim 28 graden. Zaterdag blijft zomers warm. Vooral in het noordoosten kan het later op de dag flink gaan regenen of onweren. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Singles waar ik wel wat bij weg slik. The World Below van Soo the Night. Suus de Groot is ook, net als Damers ook een paar keer bij ons langs geweest. Ik geloof wel drie of vier keer. Eén keer als John Doe's Revenge. Dat was een voorloper van Soo the Night. En trouwens een totaal andere band dan wat ze nu uh, doet. En uh, ja, dat was uh, wel hilarisch. In die periode 2008-2009 praat ik over. Want uh, het was uh, de periode dat Sus met die band... de Rob Akda wordt uh, wist te winnen. Ja, uh, dat heeft zij ook uh, gedaan. En uh, toen hadden wij uh, die band, John Doos Revenge... gevraagd om uh, te komen spelen bij Alternative FM Nou, daar hebben we wel een halve studio voor moeten verbouwen... in uh, dat opzicht. Een deur eruit halen. Dat was allemaal op de gasthuisplein hoor. Die studio. Hier uh, valt het toch allemaal mee. Daar hadden ze moeiteloos uh, kwijt uh, kunnen, kunnen uh, raken. Maar goed, uh, daar uh, hadden we een deur eruit moeten halen omdat we de drummer uh, er uh, kwijt moesten. En die deur die zetten we dan bij de voordeur. En daar zat Suus tussenin en die zong dan haar uh, deel erbij. Dus het zaten overal wijd verspreid. Zat, zat die band in, uh, in de studio, deels ook in de gang blokkeert ook nog een trap naar boven en, uh, en naar beneden. Dus ja, het was uh, gezellig uh, in die periode. Daarna uh, kwamen ze dus als Night nog een keer voorbij. En wat uh, er toen gebeurde, dat uh, was ook met geen pen te beschrijven. Want inmiddels is ze uh, gemeengoed uh, geworden hier in, uh, in Nederland. Iedereen kent Night nou wel omdat ze uh, huisband is geweest bij De Wereld Draait Door. Het programma is inmiddels ter ziele, maar goed, uh, zij is er uh, wel uh, in geweest. Ik geloof twee uh, televisie seizoenen terug alweer. Maar goed, uh, dat zeggende uh, kunnen we zeggen dat dit een van de wapenfeiten is. Komt van het tweede album wat uh, Suus met haar band heeft uit weten te brengen. Goed, uh, dan hebben wij eigenlijk uh, alles uh, gehad wat uh, betreft het uh, verhaal rondom Sue the Night. Dan heb ik nog, uh, nog iets uh, waar ik ook altijd een beetje blij uh, van word van dit nummer. John Parr en Sint-Elmo's Fire. Daisy Ducro moet het wel goed zeggen. Ik denk, hey, ik gooi toch een uh, microfoon open. Maar dat was het dus niet. Uh, ja. <lacht> gooi je schuif over, gooi een verkeerde schuif open. Dat overkomt uh, soms de beste wel eens. Daisy Ducro was dat uh, met uh, Seatoumafees. En bij het, uh, de naam van uh, Daisy Ducro hoor je natuurlijk ook al, hey, Hé, dat is een uh, bekende naam, een bekende stem. Uh, ja, zij is de dochter van die, uh, die man die ooit op een fiets heeft uh, gezeten... en meegedaan heeft aan de Ronde van Frankrijk. Uh, daar is zij een dochter van. Ja, inderdaad. Van Maarten. Uh, en zij uh, heeft uh, al uh, behoorlijk wat werken uh, op haar naam uh, staan. Tenminste, behoorlijk. Uh, sowieso een album. En dit was uh, nog een nummer wat daar achteraan uh, kwam. Uh, daarvoor hoorde je uh, Sint Elmans Fire van John Parr. Het uh, is 18 minuten over 11 uh, geworden... Tijd weer voor een nummer van Joe Jackson. Ik had uh, ja, maandag begonnen met de uh, Harder Day Home en de Harder, uh, je kent het wel. Maar uh, deze is ook heel erg uh, fijn en misschien wel uh, beeldbepalend voor de man. Hij wist er in de jaren tachtig toch wel uh, het nodige mee te bereiken: dat je nadacht over man zijn.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 Thank you. dat ik dit nummer draaide. Maar goed, uh, hij zat er maar tussen. Tattoo! All the things she said. Dan denk je, hé, hey, dat is toch een uh, andere titel uh, geweest. Jazeker. Door de Simple Minds uh, is het ooit nog eens een keer uitgebracht. Uh, Ergens uh, midden jaren tachtig. Uh, maar dit is een totaal ander nummer. En bovendien hadden de dames uh, nogal een beetje lak... aan uh, de heersende opvattingen als het gaat om het... Uh, de seksuele geaardheid. Dus wat dat er gaat uh, in een uh, puriteins land... Uh, ook als uh, Rusland uh, zijn... hebben ze daar uh, nog wel de uh, nodige stof doen laten opwaaien. Want daar komen ze ook uh, vandaan. Um, ja, gisteren had ik het uh, met Mick... Uh, over het uh, uh, tot stand komen van een open brief aan Mark Rutte. Uh, toen zei hij... ja, ik heb last van uitstelgedrag. En toen zei ik... nou, er is ooit nog eens een, keer een mannetje over geweest... die heeft daar een uh, mooi nummer over uh, gemaakt. Dat is een beetje mijn life song uh, geworden. De man heet Thomas Florissen. Uh, heet uh, eigenlijk TB Florissen. Ik heb hem uh, ooit dat nummer uh, zien spelen, horen spelen. Zelfs hier in uh, deze studio Hij heeft hij ook toen speciaal voor mij gedaan. Dat vond ik wel heel erg fijn dat hij dat deed. En uh, het komt van het album A Different Man. En ja zeker, als je ernaar luistert. Als je ernaar luistert, dan gaat het ook over iemand met uitstelgedrag. En dan doe je het uiteindelijk en dan voel je de volgende dag toch weer een andere man. Nou, en daar gaat het uh, eigenlijk min of meer over. A different man. heeft me een beetje last van uitstelgedrag. Want ik krijg hem niet te pakken. Dus <laughs> ik weet niet wat hij aan het uitspoken is. Uh, maar goed, ik ga het gewoon nog verwoed nog een paar keer proberen. Maar tot die tijd ga ik wel wat anders doen. Muziek draaien. Um, Timmy Flores was dat met A Different Man. En dat is eigenlijk het live niet geworden. Want ook ik heb er last van. Uh, ja, jongens, komt morgen wel, komt morgen wel. En op een gegeven moment is er geen ontkant. Meer aan. En dan moet je dus op een gegeven moment uh, wel wat uh, gaan doen. ja En inderdaad, dan voel je je de volgende dag toch, toch goed dat ik het gedaan heb. Nou ja, en uh, hij beantwoordde eigenlijk precies uh, dit liedje... aan, uh, aan datgene wat ik, uh, waar ik af en toe tegenaan loop uh, met mijn karakter. Dus, uh, en bovendien, als je goed uh, luistert, dan denk je... Hey, dat, dat lijkt ook wel een beetje van QB in de Blizzards. Een beetje die stem van Thomas. Nou, daar komt het wel aanklik dichter bij in de buurt. Je kan het een beetje als een moderne variant zien. Bovendien legt hij zelf ook een beetje de lat erg hoog voor zichzelf. En daarom komen, komen er soms ook weinig dingen meteen af. Het duurt lang voordat hij... Iets uh, waarvan hij zegt... nou, dit is het uh, en dat moet het dan worden. Uh, het is perfectionistisch uh, gedrag. Uh, maar goed, het is ook uh, in hem te prijzen... want dan weet je in ieder geval wel... dat, uh, dat hij niet over één nacht ijs uh, gaat. Uh, daarvoor dus uh, Tattoo. Maar dat had ik al gezegd. Dus uh, heb ik nu 1 uh, één, één aan het uh, af- en aankondigen. Lijkt wel een uh, disney uit de jaren 70. Laten we dat dan maar niet doen. Hier is in ieder geval Veline met Alleen. Ik ging hard, alles gittert, alles zacht Het kan maar niet te hard, alles hapert, alles zwart staat die ook morgen op het uh, lijstje om gespeeld te worden in het uh, programma van 5 tot 7 morgenmiddag uh, en eindigend morgenavond. De geniale band uh, over uh, alleen zijn, Veline, Nederlandstalige elektro. En als we het over geniale mensen hebben, dan hebben we het over John Hannibal Smith in DA-team. Maar dan hebben we het ook uh, minstens over een man die heel goed uh, met de pen uh, uh, tekeer kan gaan. Dat is uh, Mick Boskamp. Goedemorgen. Want ik vind Goedemorgen, je ja. <laughs> ik, ja ik, sta, ik, da, ik dacht al, ik zag hier helemaal kijken. Kleuren bewangen. mijn een Geniale man. En dan vind je een je groei. je gasten het eentje waar zegt? Maar gelukkig maakt toch goed. Ja. Ja, nee, maar, ik bedoel, uh, kijk, uh, ik, ik, ik, ik, we hadden het net even bij het, uh, bij het nummer van dit, hadden we het erover. Van, ja, je bent heel goed in, in, in het schrijven van stukjes. Eén uh, ding voel ik zo verschrikkelijk, waanzinnig briljant. het uh, is dus alweer van een tijdje terug. Dat je in de bus uh, gaat zitten met je, met je dochter. En uh, dat er op een gegeven moment twee uh, bessen beginnen te kakelen over van... En dat ging over je dochter. En op een gegeven moment... Ja, en toen dacht je van... Ik ga ze even terug door middel van een column te schrijven. En dat uh, vond ik, weet, je wat, ja? weet je wat het was, Jaap? Kijk, mijn, uh. mijn dochter heeft zelfs Ja. En die kan, uh, die, die kan springen, die kan dansen, die ja. kan rennen. Maar uh, ze heeft wel een rolstoel. Dat, het is een hele aparte ziekte. Dat ze geen lange afstanden kan lopen. Ja. Want dan, dan, dan krijgt ze last. Ja. Dus op het ene moment schiet ze dan uit de rolstoel. Ja. En begint ze opeens te dansen. Ja. En mensen zien dat die denken van wat is dat dan? Ja. Weet je? Ja. Maar ik ben er een beetje, ik was er toen zo klaar mee, <lacht> ja. dat mensen een mening hadden, ja. voordat ze überhaupt wisten wat er aan de hand was. Ja. Dat ik. <lacht> ik had, ik had was met de bus ingestapt en ik zag ze kakelen, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. En, en, en ik dacht, uh, de, de Lela, want ze was een hele kleine uh, grote meid, want zegt een kleine meid, midden in de puberteit. Ja. Dus ik had, er, ik had er geparkeerd eventjes op een, op een, een zitje. En toen ben ik achter die dames gaan zitten. En toen heb ik ze even de waarheid verteld. Op een hele vriendelijke manier. Maar, ja, maar wel filijn. Ja? Um, ook een tikkeltje je lijn was dat wel een Tickeltje, beetje. Een tikkeltje, hè? Een tikkeltje, <laughs> Ja. ja. Ah, de mensen moeten het maar ergens op die nieuws.nl pagina's, want daar staat hij nog wel ergens op. Kermis in de bus heet het stuk. Dus ik, maar goed, we gaan het niet daarover hebben. Het is wel kermis met, met iets anders, want je hebt een kermisattractie bij je, geloof ik. Toch, of niet? Ik heb een kermisattractie bij <laughs> je. Ja, dit is wel een mooi verhaal op zich, want ja. We zitten dus natuurlijk zo met circuit. Ja. En de geschiedenis die ik met circuit heb, en jij natuurlijk ook. Ja. Hè? Ik, was, ik ben iets ouder dan jij. En ik kwam dus als een klein jongetje kwam ik op uh, alle Grand Prix, ik was erbij dat feest dat... ongeluk met Rodje Williamson, weet je. Mm. Dus dat, dat zijn dingen die, ja, die vergeet je nooit. Maar ik ben, later ben ik, ik heb een één keer mijn rijbewijs gehaald, dus dat is wel heel goed. Mm -hmm. Maar ik ben niet echt een geweldige autorijder. Nee. Ik ben ooit een keer bekeurd geweest voor te langzaam rijden, nou, dan weet je dat. Te langzaam rijden? Ja, serieus, echt waar. Moet je op het circuit doen, als Max Verstappen achter je aanzien. <laughs> nee, maar erg was serieus. Ja. Toen to, to, to, to zei tegen die agent, ja meneer, komt komt de hele dag in de file staan. Ja. Toen zei die agent, door wie denkt u dat die files worden veroorzaakt? <laughs> Ja, goed, maar. Maar goed. Ja, goed, maar, maar, goed ja. maar goed, om de loonverhaal kort te maken. Ik heb voor Playboy wel eens in auto geschreven. Een stukje over geschreven. Ja. En uh, uh, ik doe dat bij mannenzaken hier. En ja, ik, ik rij nu op dit moment in een, in een hele vette Nissan Duke. Ja. Een hele mooie nieuwe auto. van Nissan, hartstikke lekkere wagen. Grote dikke banden. Staat een beetje hoog op poten. Ziet er een beetje uit als een kleine SUV, maar heel pittig. Hm. En het leuke is, nou, ja, ik heb dus geen, geen auto zo. Nee. Maar dan, dan mag ik uh, zo'n zo week, soms zo wat langer, in zijn auto rijden en dan breng ik hem terug en haal ik ben ander op. Ja, ja. Dus ik heb steeds een nieuwe auto. Ja. Het, het, en ik heb nog steeds de ballenverstand van auto's. Maar waarom die importeurs het leuk vinden om mij die auto's mee te geven, ja. is omdat ik een heel ander verhaal schrijf dan de verhalen die ze gewend zijn. Ja. De verhalen die ze gewend zijn, is natuurlijk een autotest. Er zijn jongens die er echt verstand van hebben. Ja. En die beschrijven zo'n auto, wat die doet, wat die kan, noem maar op. Ja. Maar ik schrijf een beleving. Ja. Voor mij is het een beleving om in die auto te zitten. Want ik ga altijd met die waarloze met die, met die, met die trein. Ja. <laughs> dus, dus op het moment dat ik in zo'n lekkere auto zit, ja, dat vind ik helemaal vrolijk. Ja, hoef je ook geen mondkap op uh, te zetten dan? Ik hoef geen mondkap op te zetten. Dus nee. ben ik ben helemaal blij en happy Maar ik heb wel een mondkap bij me, want ik breng hem nu weg. Ja. En dan moet ik dus met de bus, moet ik <laughs> ja. Maar ik heb een hele mooie zwarte mondkap. Die ziet zie er zo eng uit. Ja. Bijna, bijna als, als, ja, als die... Uh, je ja. de uit, uit, uit, uit, uit, uit, uit, uit, uit Batman. Ja. Ja. Zo zie ik eruit ongeveer. Ik ja. ja. heb ik besteld bij, bij zo'n zo Chinese toko. Ja. Dus het wordt erop gestuurd, duurt eventjes. <laughs> maar, maar ik zie eruit, jongen. Mensen schrikken ze helemaal dood. Ja. Dus daar zit ik lekker alleen. Ja. <laughs> uh, is, er, is er nog iets wat je ongevallen is in het nieuws? Ja, zeker, zeker, ja. zeker. En dat is heel actueel. Ja. Dus zoals je weet ben ik al een jaar bezig om een brief van Mark te schrijven. Ah, ja, <lacht> nee, ik, wil een paar, ik ben een paar dagen te laat. Ik wil kijk, je hebt maar, kijk, heel simpel. Je hebt maar één kans om dat te doen, Jaap. Ja. En dan moet je het goed doen. En mm -hmm. ik wil wat ik ook wil. Wat jij zegt, wel, je bent goed als je filijn bent. Mm -hmm. Maar wat ik wil doen, ik wil niet boos zijn. Mm -hmm. Het heeft zo weinig zin. Ik wil gewoon rustig kunnen vertellen. Hoe ik dat allemaal beleefd heb. En ja. wat ik lees op het ogenblik. En wat ik, waar ik ook verbaas. Hè. Mm. Nu ook weer. weer ja. de pers. Hè. Ja. Gisteren ook Joop uh, van de Vaarheid Die website. Ja. Daar stond een verhaal in. Over dat mensen die waren met, uh, met de vliegtuig gegaan. Ja. Uh, uh, uh, en uh, ze waren getest. Voordat ze aan boord gingen. Uh, op koorts. Mm. Met, met een thermometer En geen koorts was aanwezig. En toen kwamen ze aan. En toen werd ze getest. En toen bleek dat er twaalf mensen COVID-19 hadden. Uh -huh. Dus de conclusie uit het stuk was... ja, uh, uh, het is nog lang niet weg... en uh, het is gevaarlijk om te vliegen en dit en dat en dus zo. Maar dan kijk ik vanmorgen op, uh, op Facebook naar uh, Maurice de Hond... Uh -huh. en die zegt, dit is van slagen bespottelijk. Denk je nou werkelijk dat als je, als, je, als, je, als je niks hebt... en je gaat aan boord van een vliegtuig... en je stapt uit een vliegtuig... dat je in de tussentijd COVID-19 hebt gekregen... Dat duurt vier, vijf dagen. Ja, ja. Dat staat helemaal nergens op. Ja. Dus, dit is gewoon, weet je, dan denk ik bij mezelf, dat is volslagen bespottelijk. Hm. Weet je, dan denk ik, jongens, zijn jullie nou journalisten, wat zijn die nou eigenlijk? Zoek het nou een keer uit. Ja. Ja. Huh? Ja. En wat. Dus, dus, ja, dan denk ik bij mezelf, man, weet je, kom op, hè. Ja. Wat is er gebeurd met de journalistiek de laatste jaren? Ja. Is het stemmingmakerij dan? Natuurlijk is het stemmingmakerij. Ja is gewoon, kijk, ik heb nog nooit gehoord, Jaap, van, laat zij iemand zeggen van, ja, dat is puur sms, Ja. Wat was het toch weer? Nee, het was iets anders. Ja, mainstream media. Ja, oké. MSM. MSM, niet MSM. MSM. Ja. Ik heb nog nooit van die afkorting gehoord, maar dat betekent dus mainstream media. Ja. En dat zegt natuurlijk, dat klinkt al niet echt verschrikkelijk... ...positief vind ik. Nee. Dus als je mainstream bent... ...dan ben je eigenlijk helemaal niks. Weet je? Dan ben je niet links, ben je rechts, kom je niet voor je mening uit. Mainstream is mainstream. Mainstream muziek vind ik ook meestal waardeloos. Nieuws, nieuws als consumptie. Lekker opvreten en zo veel mogelijk. Juist. juist. Ja. En, en, en, en, en weet je wat het is? En De journalisten die dus wel... Uh, uh, ...echt voor hun mening uitkomen... ...en iets onderzoeken... Hm? ...en dat is de ironie van alles... ...en ook de tragiek van alles... ...die zijn aangewezen... Op het, zeg maar, gekke circuit. Ja, ja, ja, ja. Je moet, er, je moet op die ondergrond zijse stukken maken. Ja. En dat vind ik dus echt... Dat, dat, dat, moet, dat moet voorbij zijn. Moet over zijn. Moet afgelopen zijn. Ja. Weet je? En ik, ik moet zeggen, ik heb, ik heb heel lang uh, Mark Rutte de hand boven het hoofd gehouden. En doe ik nog steeds, hè. Ja. Er zit een hele aardige, ennabele, uh, uh, lieve, warme man, vind ik het. Mm. Die ook heel veel kan. Ja. Laten we voorop stellen. Ja. Alleen... Hij moet wakker worden geschud. Want hij laat namelijk heel veel dingen over aan een, aan een instantie, het RIVM, hè? en dat OMT. Dat, dat, en dan denk je bij mezelf: jullie doen gewoon, ja, jullie werken misschien hard. Ik zeg niet dat ze niet niks doen, maar wat ze doen is fout. Hm. Want die superspreaders, ja. daar, daar komen ze niet aan. De, de mondkapjes, neemt de WHO, de, de, de ja. World Health Organization. Ik heb een stuk geschreven, ik kan het bewijzen, het gaat ook in de die, die briefplaatsen, hm. ik heb op 30 maart een stuk geschreven van, kunnen de mondkapjes het verschil maken? En het heeft tot 4 juni geduurd, het was niet 30 april, het was 30, 30, 0, het was 30, ja, 30 maart, ja. het heeft tot 4 juni geduurd dat eindelijk de World Health Organization ervoor uitkwam dat mondkapjes wel degelijk een verschil kunnen maken. Maar hm. dan zijn we wel drie maanden verder ja. Ja, en tussen is het nodige gebeurd. Dan nog even. Ja, jij hebt misschien ook het nieuws meegekregen. Mevrouw Halsema mag blijven zitten in, in Amsterdam. Daar hadden we het gisteren nog even kort over. Aangeschoten wild en noem maar op. Vandaag kwam Jelmer met het nieuws van... Ja, het forum zat daar ook te, te kwaken in de gemeenteraad. Maar toen werden er een aantal partijen wakker. En ik denk... Eigenlijk horen journalisten dat ook te doen. En die zien dan op een gegeven moment, ja, maar mevrouw Nanninga, u heeft een, ja, een voorman die het niet zo nauw neemt met de anderhalve meter regel. Hoe verklaart u dat dan? Ja. ja, dat bedoel ik dus. Ik zeg, kijk, zowel links, dus op de dam, er zijn altijd tal van andere manieren om te demonstreren als het gaat om. Uh, uh, ...in deze tijden over uh, bijvoorbeeld uh, het uh, racisme in de wereld. Ik denk uh, dat, uh, dat je dat ook op een andere manier... ...en dan praat ik eigenlijk een beetje de bestuurder Abu Talab na... Uh, ...en die uh, zegt, er zijn uh, inderdaad andere manieren om dat uh, te kunnen doen. Ja. Eén grote middelvinger omhoog uh, wat er betreft uh, de, een volgelopen dam uh, richting de zorg. Maar ik denk... Als je het Forum heet, dan uh, mag je ook alles. En dan denk ik, ja, maar dat is net zo erg. Want dan doe je ook een middelvinger richting uh, de zorg. Ik zeg het nu twee keer. En ik uh, denk dat er uh, nu toch wel journalisten wakker moeten zijn in, uh, in deze wereld. Ik zou bijna zeggen, ik ben Jochem Meijer wakker worden, wakker worden, wakker worden. Maar ja, ik, ik word er een beetje moe van, eerlijk gezegd. Ik ga nu ook even een beetje los. Ja. Ja. ja, nou, dat is goed, dat mag best. Je mag bij mij best wel loskomen. Ja. Je, je mag ook gewoon wekelijks bij me komen, omdat je op de komt. Kaart... <laughs> goed. ik ben natuurlijk ook een ervaringskundige, ja. dus je kan bij mij je verhaal komen. Ja, e heb je nog... Ik wil, eindigen, ik, wil, ja. ik wil eindigen met één heel erg verschrikkelijk, ontzettend fijn, leuk nieuwtje. Ja, vertel. Burgemeester David heeft mijn vriendschapsverzoek op Facebook geaccepteerd. Kijk, dat is mooi. Zeker iemand die Priefab Sprout uh, uh, heel erg mooi vindt, vind jij ook ja. goed. Dus, dus ik, ik heb hem wel, hij heeft me wel, hij heeft me wel, uh, moet ik zeggen, hij heeft me wel eventjes in de wachtkamer gezet. Ja, dat geloof ik, wel. <laughs> ik. Ik heb al ja. heel lang moeten wachten, want een beetje dacht ik van. Ja, ah, maar wacht even. Luister, hij heeft zelfs zo lang gewacht dat ja. meer wist wie hij was. Ja. Maar, maar even wachten, jij hebt ook 5.000 mensen. Dus als hij op een gegeven moment op dat knopje drukt... ja, maximaal een aantal vrienden dus is bereikt bij deze ja, persoon. Ja, dat kan, kan natuurlijk kan natuurlijk ook, he? dus... dat kan natuurlijk ook, hè? Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat de, de burgemeester David elke dag gekeken heeft... <laughs> of hij helemaal beschikbaar was. Goed, maar ik neem ja. aan dat jij uh, met David nog wel uh, iets uh, gaat uh, verhapstukken, denk ik. Zeker, zou leuk zijn om een keer te interviewen. Lijkt dat, dat, dat lijkt mij ook, dan moet je gewoon ja, even een interviewverzoek dat het moet, doen. Dat van, van mannenzaken, weet je wel. Ja, nee, dat het lijkt me ook. Een interview met de burgemeester van Zandvoort, lijkt me helemaal top. Lijkt mij ook. Als je het hoort, je het hoort is dit een open sollicitatie. <laughs> ja? ik, ik, hoor, ik hoor het al. Ik, uh, ik, uh, ga, ik ga iets uh, van de Beach Boys draaien, want anders wordt het veel te lang allemaal weer. Heerlijk, de Beach Boys, wat ga je draaien? Hè? God only knows. Oh, wacht eens, mag ik één zeggen nog? Ja? Dat is toch werkelijk een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt, hè? Z Zullen we dan maar luisteren? Ja.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 That's what I do Want die dus, uh, nu, uh, vriend is nu uh, is geworden met David Bolenberg. <laughs> ik denk dat hij uh, daar uh, nog wel even uh, nog, uh, vol van is. Maar goed, uh, dit was het uh, nummer wat ik oorspronkelijk had uh, willen draaien bij uh, Tattoo. Kylie Minogue can get out of my head. 2002 is ook al uh, bijna uit lang vervlogen tijden. De tijd van de eeuwwisseling hadden ze toch ook uh, aardig uh, wat, uh, wat dingetjes uitgebracht. Uh, Bovendien uh, kwamen er uh, wel degelijk uh, goede dingen uit Australië, 1x6 bijvoorbeeld. Maar ook uh, die, uh, die band uh, Midnight Oil, waar ik uh, vorige week twee keer uh, nummers uh, had uh, gedraaid. En dat was uh, dan weer een aanleiding omdat we daar een paar onverlaten een mijn van de aboriginals uh, hadden gevernietigd. Ja, ja dat, uh, dat krijg je. En uh, zo'n maatschappelijke band als Midnight Oil, uh, die, die kunnen er wel wat, uh, wat van. Uh, de, de, de tijd zit erop. We hebben straks uh, een, natuurlijk uh, weer een nieuwe ZFM lunchroom uh, tussen 1 en 3... waar Jelmer het uh, gaat hebben over de zomeriets. Dat is altijd wel, denk ik, onderhoudende radio. En dan mag ik vanavond samen met Marcus hier tussen 8 en 10... nog eens een keer alternative FM doen. In een waarschijnlijk nog een pleide afwachting van een kleine verrassing. Want uh, we zijn bezig om Ruben Bouws er nog bij te betrekken van Eli. Want uh, ja, ik zat in de agenda te kijken en zie ik twee keer Mellen staan. Die had ik vorige week al geïnterviewd. Dus ik heb uh, waarschijnlijk iets vergeten eruit te halen. Ook dat komt over, overkomt mij. Maar goed, uh, hij mag dus, als het goed is, vanavond nog... Aanschuiven. Telefoon is dan wel te verstaan. Want we hebben natuurlijk altijd nog te maken met die anderhalve meter. Het zit er weer op voor vandaag. Morgen mag ik nog een keer hier in actie komen. En dan mag ik de week erop maandag tot en met woensdag doen. Want ja, Verneukotter is er niet. En dan is het volgende week donderdag Walter Sans En vrijdag is het de beurt aan Jelmer. Ik zeg tot morgen. Want Howard Jones drinkt aan. Dag! You run through the